Eén uur. De Natenkok met het NOS Journaal. Op het chemische industrieterrein Gemelot bij sittard geleen is een giftige stof weggelekt. Mensen in de buurt kregen het advies via een NL-alert... om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. In de omgeving is ook het luchtalarm afgegaan. Inmiddels geldt het NL-alert alleen nog in Beek. De regionale omroep L1 meldt dat daar nu een winkelcentrum is afgesloten. Het winkelend publiek mag niet naar buiten. Volgens een woordvoerder van het industriepark is de stof vrijgekomen bij een ongeluk in een van de salpeterzuurfabrieken. Eergisteren werd daar ook al een storing gemeld. De politie heeft twee personen aangehouden in verband met het ongeluk bij een tankstation in Gorkum van de afgelopen nacht. Een auto reed rond half twee het vulpunt van een LPG-installatie kapot, waardoor de tank lek raakte. Twee mannen van 26 die in die auto zaten raakten gewond en zijn later aangehouden. Wie van de tweede bestuurder was is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt nog of de mannen onder invloed waren. Op verschillende plekken in Europa staan lange files door vakantieverkeer. Het is de eerste zaterdag in augustus, oftewel zwarte zaterdag. Volgens de ANWB is het op dit moment vooral druk in Frankrijk. Aan het einde van de ochtend stond er in totaal 650 kilometer file op de Franse wegen. In Duitsland is het vooral druk tussen München en Oostenrijk. En in Zwitserland staat het vooral vast voor de Gotthardtunnel. Op veel plekken zijn de komende nachten meer vallende sterren te zien dan gebruikelijk. De aarde trekt de komende weken door de zogeheten Perseïde. Dat is een soort wolk van stofdeeltjes die afkomstig zijn van een komeet. De pieknacht is van 12 op 13 augustus. Weer online verwacht dan 65 vallende sterren per uur. Nadeel is wel dat die nacht samenvalt met volle maan, waardoor veel van die vallende sterren moeilijk of helemaal niet te zien zijn. Het weer wolkenvelden, af en toe komt ook de zon erbij. Lokaal is ook nog een buitje mogelijk. Het is maximaal 23 graden. Morgen een rustige zomerdag met geregeld zon. En dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Baren en Hilversum Noord... 5 kilometer file. De verdraging is ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Slaap was gezakt En hebben dat voor In het album geplakt Weet je nog wel Die leek precies op een jeugdkiek aan van mij Weet je nog wel, oudje Wij kiekten al zijn leuke dingen Weet je nog wel, oudje Dat boek zat vol herinneringen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 De artiestenaam van Hendrikje Imka Bijl, beter bekend natuurlijk als Imka Marina. Geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941, Nederlandse zangeres. En de artiestenaam Imka Marina wordt gevormd door haar twee, tweede voornaam Imka en de tweede voornaam van haar moeder Anna-Maria Marina. En u hoort er nu: Imka Marina, met een locatie waar waarschijnlijk heel veel Nederlanders naartoe op vakantie gaan. Misschien bent u er ook al geweest. Viva Spanje.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 Ik draag hem.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 Check y'all! Wat krijgen we nou? Ik, ik ben hier even in gesprek met tante Leen. Oh. Oh, oh, oh. tante Leen zeg. Is Doris thuis? bij duurt meneer Korstein, kom boven. Maar ja. wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. die door. hoe is het mee? Goed meneer Korstein, goed. maar. Uh... Wat vind ik dat nou jammer dat u zo over. was komt binnenzetten. Moet dat is zo. Nou, kijk eens hier. Als ik wist dat je zou komen, had ik al opruid gelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezet. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefie geschreven of opgebeld.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 En beleefd heb ik gezegd: Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezetten, de visite afgezegd. Waarom heb je mij dit niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld? Dan had ik. U hoorde de muziek van Doris. want als ik wist ik dat ik je zou komen, en daarvoor hoor u Tante Leen, tezamen met Korstijn en Doris Met Dorus, oh Dorus. En daarvoor hoorde u nog in Marina met Viva Espanje. En de volgende formatie kreeg kregen gouden muziekrecetten voor het nummer Het Strand Stil En Verlaten, een Edison voor het album Ter Land Ter Zee en in het café. Ze kregen negen gouden platen en zeven platina platen. En uh, sinds april 2003, tijdens de lintjesregen, zijn Henk Piquet en Willem Mulder ridder in de Orde van Oranje Nassau. U hoort ze nu, de Havenzangers, met Oh was ik maar. Mijn moeder thuis gebleven of was ik maar Ik zie het zo voor je mee dan trouw. Op die zomermiddag werd het leven fijn. Want in zin is voor ons beiden al lust dan lust. Ja, dat waren de osta met Op een Zomermiddag. En daarvoor Theo Diepenbroek met: Ik maak het uh, gelukkigste meisje van jou.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 wordt het programma nogmaals herhaald. Zometeen op de radio. Willy Verdi, ook Dick Doorn komt eraan. Maar eerst die Fransje met Mama, nooit zal ik vergeten.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 Luister even als het kan, naar het lied van arme Jan, die geliefde liefde kennen mocht, daar die vrouw hem zocht. Maar vergeet niet brave mensen, wat het leven u ook biedt, nee, zonder liefde gaat het niet, nee, dan gaat het niet. Eens konde hij en net, had zijn buikje rond en vet, maar als een koninklijk bestaan is hem slecht vergaan hart kende slechts armoed, en om men het ook beziet. Nee, liefde gaat het niet, nee, nee, nee, nee, nee, dan gaat het niet. Hij verdiende hopen geld, deelt door de slimheid en geweld. Rijk kan was zijn enig doel, maar zijn hart bleef koel. Niet verwanden, beeldschoon meisje, dat u haar lippen liet. Want onder liefde gaat het niet, nee, dan gaat het niet. En zo werd hij schattenrijk, had hij van zijn sluwheid blijk, steden vechten mensen pak, wat dat even strak. Maar het eind was de gevangenis, want verraad bracht hem te En achter tralies leef men niet, oh nee, dat leef men niet. En zie hier het eind van het lief Zonder liefde gaat het niet Het is steeds elkander lief Het is lief In het dorpje waar ik thuis hoor Woont in dezelfde straat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 Ik weet dat ergens een meisje op me wacht. is een meisje uit het dorpje waar ik geboren ben. Ze is van alle meisjes de mooiste die je ken. Alle jongens van de compagnie heeft dat ze ideaal. Maar een meisje uit mijn dorpje is het lief van allemaal. U leeft de tijd van de leer met Zandvoort uit zandvoert.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 Snoesje. Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Ja, u hoorde Ramblers met Wie is Loesje. En daarvoor dik door met het meisje van mijn dorpje. En de volgende artiest is Max van Praag. Geboren in Amsterdam op 24 juni 1913. En overleden in Hilversum op 10 juni 1991. Was een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 een aantal successen boekte. En tijdens de Tweede Wereldoorlog moest van Praag onderduiken... als gevolg van zijn Joodse afkomst. Hij scoorde veel hits in de jaren 50. Waaronder als hij tweemaal met mijn fietsbelbel... en daar zijn de appeltjes van oranje. En van Praag vormde die tijd samen met Willy Alberti het duo De Straatzangers. Onder die naam hadden de heren diverse hits. Waaronder het nummer Aan het Strand Stil en Verlaten uit 1955... En als de klok van Arne Muiden, Arne Muiden uit 1959. En u hoort ze nu, of u hoort hem nu moet ik zeggen, Max van Praag met Nee, maar nou, moet je toch eens kijken. Ik had al jarenlang een buurman, een verstokte vrijgezel. Die niets weten wel van trouwen, want het leek hem echt een hel. Maar in zaten wij weten. zaal.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 voor zo'n schatje, wat een schatje, als ik daar eens betrouwen kon, ja, dan zou ik het heus wel weten, ik had geen tijd meer om te eten, zou haar kussen, kussen, kussen, zou haar kussen, van heb ik jou.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 Bistouchin, je bent mijn schat. Bij mieren, bistouchin, alleen maar één. Het liefste van al wat ik bezah. Noem jij mijn bella, bella, wonderbaar, mijn lief kind. Geen taal kan zeggen, schat, hoe schoon, hoe... De werkelijkheid van mijn dromen, heel ongedacht voor mij hier gekomen. Verlost van zorg en reuken, laat alleen geluk mij niet toe bij dag en bij nacht. Vanaf het moment dat jij kwam verstijnen, zag ik des levens schade verdwijnen. Want alles baten door jou in het zonlicht nou, schoner dan ik ooit had gedaan. Mijn hielden bist ik zeg jou alleen, ben Bis toe bent een schaap, bij mij bis toe jij alleen maar het liefste van al wat Met gaat pissen, je pro is u misschien vrij Ik zou die sport voor geen geld willen missen, trouw van die liefhebberij Ik wil u het hengelen zonder mankeren Vluggen op gunstige voorwaarden leren Trouwens als u zich laat zien bij de sloop Spreu de visjes verliefd in uw spook Meisje, ga je mee pissen, I'm hey. Het orkest zonder naam was natuurlijk het KRO Radioorkest in de jaren rond 1950... ...opgericht door en onder leiding van Gerde Roos. En het eerste optreden vond plaats in november 1946. Een oproep om een naam te verzinnen leverde duizenden reacties op... ...maar uiteindelijk werd orkest zonder naam als officiële benaming gekozen. Onder andere bekend hè, met de Het Ding, nummer uit 1950... Een Nederlandse versie van de Amerikaanse The Thing van Charles Green. Met diverse stunts, werd het mysterie wat het ding nou precies kon zijn, levendig gehouden. De Nederlandse tegenwas was van Dieter van der Meer en Jan de Klerk. En nu hoort ze een orkest zonder naam met Het Ding. Ik liep pas op een stil de strand van zand aan de zee. En zag naar wat zo'n grote kist die in de branding leef. Ik viste hem mop en er eens in en weet je wat ik zag.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 Nou gaan doen, toen kreeg ik een idee Ik maakte er een pakje van en nam de zaak weer mee Toen ging ik naar het politiebureau maar het stelde de teleur Want ik keek een keer naar die en me door de deur Oh we keek een keer naar die en me door de deur Toen ging ik naar de botte man en zei ze kijk eens hier ik heb hier heel wat mooi voor jou verpakt in pak papier. Maar weet je wat die vodderman deed? Die zei pak uit die komt. Maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de loop. Oh, maar nauwelijks nou, zag hij die, of hij ging op de lok. Zo was ik 40 jaren lang in weer en wint of jou. Maar waar ik met mijn posttoek kwam, geen mens hier hebben Nam ik er besluit en ging naar Rome, Jan Die schrok zich doof van die En brulde niks ervan Oh, die schrok zich doof van die En brulde niks ervan En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal Maar wat is nou voor u en mij ten slotte de moraal? Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leidt, Blijf altijd af van zo. Je raakt er nooit meer kwijt je was zo, je raakte nooit meer met. Blijf altijd afwassen, je raakte nooit meer weg. Nee zuster, nee zuster, best op de step en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist heeft aanstaande zaterdag wordt het programma nogmaals herhaald tussen 1 en 2. En ik ben er volgende week dinsdag weer. Ik wens u nog een hele fijne week. En ik zeg tot ziens. Koffie, koffie, Zonderlijk mens Allang in zijn bed ligt te dromen Ik hoorde